11 Uur. Het NOS-journaal. Door Alt -Megens. Het militaire toestel dat in Sicilië klaarstaat om Nederlanders op te halen uit Libië, blijft nog aan de grond. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is er nog geen beslissing genomen over een nieuwe vlucht. Volgens de informatie van het ministerie zijn er nu nog 60 Nederlanders in Libië. Van hen willen er 35 weg. Het probleem is dat ze vaak ver van de hoofdstad Tripoli zitten en niet makkelijk bij het vliegveld kunnen komen wordt nu gekeken hoe de Nederlanders op een veilige manier het land uit kunnen. Naast het militaire toestel dat in Sicilië staat... ligt er voor de kust van Libië nog het fragat Tromp dat Nederlanders kan evacueren. De NAVO houdt vandaag spoedberaad over de crisis in Libië. Het overleg gaat onder meer over de evacuatie van buitenlanders... en het verlenen van noodhulp. Vermoedelijk zullen de ministers van Defensie ook praten... over mogelijke sancties tegen de Libische leider Gaddafi. Bedrijven die een nieuw kantoorpand bouwen... moeten een even grote oppervlakte aan kantoren slopen of herontwikkelen. Met deze en andere maatregelen wil de SP de leegstand van kantoorpanden te lijf gaan. Volgens SP-Kamerlid Paulus Jansen staan er veel te veel kantoren leeg... terwijl veel mensen moeite hebben om een betaalbare koop- of huurwoning te vinden. De SP stelt verder voor leegstandskosten niet langer aftrekbaar te maken. Kosten voor gebouwen die langer dan een jaar leeg staan... en waarvoor geen vergunning is aangevraagd om ze te verbouwen... zouden niet meer mogen worden afgetrokken. De SP wil ook dat de boete op leegstand in de anti anti-kraakwet omhoog gaat. Gerda Dijksman, districtchef van de politie in Zuidwest-Drenthe... is ontheven uit haar functie. Ook krijgt ze voorwaardelijk strafontslag met een proeftijd van twee jaar. De maatregelen zijn de uitkomst van een tuchtrechtelijk onderzoek... naar het twittergedrag van Dijksman. Ze kwam vorig jaar in opspraak omdat ze een ongepaste tweet verstuurde over twee mensen die om het leven waren gekomen door koolmonoxidevergiftiging. De burgemeester en tevens korpsbeheerder van Assen, Sikko Heldoorn, kon er eigen zeggen niet anders beslissen. Voor haarzelf heel vervelend, maar ik vind, een, ik vind het een heel terechte Het is een zware straf, maar ik vind het echt een terechte straf uh, in het, uh, in het, als je ziet na nou, wat er gebeurd is. En dan uh, wil ik uh, hou ook heel erg rekening met de pijnlijke emoties die er bij de nabestaanden van die twee uh, om het leven gekomen mensen heeft uh, veroorzaakt. Dijksman had zonder de feiten te kennen een opmerking verstuurd waarin ze veronderstelde dat de twee slachtoffers om het leven waren gekomen door huiselijk geweld. En eerder was er ook al een relletje over een Twitterbericht... waarin ze de PVV fascistisch noemden. De website Tegenstemwijzer heeft zijn naam veranderd in vooreenkeerniet.nl. De naamsverandering is doorgevoerd op verzoek van de stemwijzer. Die was bang voor verwarring. De tegenstemwijzer werd vorige week op internet gezet. Met filmpjes wordt geprobeerd om traditionele VVD- en CDA-stemmers over te halen... voor één keer op een andere partij te stemmen. Het argument is dat een stem op VVD of CDA een stem is voor de gedoog samenwerking met de PVV. Tot vandaag hadden 100.000 mensen de site bezocht en ze bekeken samen 300.000 keer een filmpje. Het weer op veel plaatsen mist en doordat de wind iets toeneemt gaat de mist geleidelijk over in lage bewolking. Vanmiddag is het bewolkt en dan neemt de kans op wat motregen toe. Het wordt 7 graden in het noorden en 10 graden in het zuiden. A ah, en de b verkeersinformatie. Mist is er nog in de provincies Friesland en Gelderland. Viel is op de A1 amsterdam Amersfoort, langzaam rijden tussen Diemen en Muiden. Op de A2 Den bos verknopen het oude Rijn 4 kilometer. Op de A12 Den Haag Utrecht 2 kilometer bij Hoograven. En er is een spoedreparatie aan de gang op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Staat 4 kilometer tussen Klopen de Beekbergen en de Afghut Hoenderlo. De rechterrijstrook rijstrook is dicht.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 Dit is een varenprogramma waar met geen woord zal worden gerept over varen, collega's. Laat staan dat er over wordt gezongen. Een kwestie van smaak en fatsoen. Wat heeft de leider van de Libische revolutie nog achter de hand aan militaire macht? Luister zo meteen naar de wereldontvanger voor het antwoord. De handelingen van de Tweede Kamer zijn helemaal op internet beschikbaar. Gaat u met uw muis de politiek volgen in de toekomst? En hoe vergaat het Carlos, de gestoorde man die door de politie in de wijk Vollehoven uit zijn flat werd gehaald? Het is weer tijd voor berichten uit Vollehoven, zeist Oren open dus en geef uw ogen ook de kost. Surf naar degids.fm. Hier is even dit: de VVD is boos op basisscholen in Arnhem. Die hebben ouders een brief gestuurd, waarin ze worden opgeroepen een petitie te tekenen tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs, zeg maar, op onderwijs uh, voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Politieke indoctrinatie, roept de VVD. De scholen vallen onder de stichting Fluvius en daar is Nout Lubbers de baas van. Meneer Lubbers, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben voor dit gesprek vier minuten. Scholen oh. hebben zich niet met politiek te bemoeien. Waarom doet u dat dan? <laughs> ja, nou, De politiek bemoeit zich eigenlijk met ons. Uh, en wij zijn als staatsburgers gewoon onderdeel van het publieke debat. Dus uh, mogen wij ook onze mening zeggen, denk ik. Dit kabinet ontneemt de zwakste kinderen mogelijkheden om zich te ontwikkelen. En vormt een bedreiging voor het hele basisonderwijs. Dat staat letterlijk in die brief die u hebt gestuurd naar de ouders. En u zegt dat met droge ogen en bovendien vertelt u... u bemoeit zich niet met politiek, maar we bemoeien ons met het maatschappelijk debat. Inderdaad. Kijk, uh, passend onderwijs is een van de onderdelen waar uh, de regering zich mee bezighoudt. Hij spreken ons helemaal niet uit over wat de regering verder doet. We hebben het alleen over dit onderdeel. En wij denken inderdaad dat passend onderwijs uh, uh, zeer slecht zou kunnen uitpakken voor de kinderen op onze scholen. Nou, daar hebben wij zorg over. En die uiten wij. Het vvd kamerlid Ton Elias beticht u niet alleen van politieke indoctrinatie, maar zegt ook dat er feiten worden verdraaid. Enig ja. idee waar die op doet? Uh, nee, want hij noemt er geen. Dus uh, ja, daar kan ik ook niet op reageren. Welke hij feiten zei, welke zou die feiten kunnen verdraaien? Ik verdraai, kan ik er iets van zeggen. Maar mm -hmm. ik weet niet welke die bedoelt. Zou het misschien zo kunnen zijn dat u suggereert... dat die klassen veel groter worden? Dat leerlingen, ook uh, zeg maar leerlingen zonder uh, de speciale aandacht... die ze mogelijk nodig hebben, dat die minder aandacht kunnen krijgen? Nou, well, kijk, er zitten op dit moment 110.000 kinderen in het speciaal onderwijs. Uh, de minister zegt in haar brief dat er straks 70.000 kinderen in het speciaal onderwijs kunnen zitten. Dat betekent dat er voor 40.000 kinderen die daar nu zitten... in de toekomst geen plaats meer is. Dus die gaan terug naar wat ik dan maar de reguliere... de gewone basisscholen en andere VO-scholen noem. Nou, dat heeft echt zijn effect op de, wat er in die scholen gebeurt. Maar dan zegt meneer Elias, ik hoort hem al zeggen tenminste... ja, die 40.000 zijn er de laatste jaren bijgekomen... sinds de beschikbaarstelling van rugzakjes. En het kan toch niet zo zijn dat al die leerlingen... Op het basis, uh, in het basisonderwijs een vlekje hebben? Nee, dat is ook niet zo. Uh, we hebben het ook niet over uh, uh, het merendeel van de kinderen... maar wel over een groeiendeel. Dat hebben we ook met groeiende problematieken te maken. Maar het groeit te veel, zegt hij. Ee, ja dat is een mening hè en die, die mening die, die kan ik wel delen maar als ik het vervolgens zo is dat die kinderen die daar niet voor niets zijn terechtgekomen, die niet voor niets een rugzakje hebben gekregen, die aandacht niet meer krijgen, dan is dat geen vooruitgang voor die kinderen. Ik pak uw brief er nog even bij. Er komen grotere klassen, minder aandacht voor alle leerlingen, voor tienduizenden leerlingen geen plaats meer in het speciaal onderwijs. Kinderen worden zwaar de dupe van dit beleid, enfin. U gaat zomaar door. Zeg eens eerlijk, meneer Lubbers. Dit is toch een verkapt stemadvies voor de komende nee, hoor advies zou zijn als ik zou zeggen: stem niet op deze partij stem wel op die partij. Maar dat, dat zeg je toch met zoveel woorden: stem niet op de regeringspartijen, want die hebben dit beleid bedacht. Uh, nou nou ja, dat kunt u ervan maken, maar het enige wat wij zeggen is dat dit onderdeel van het beleid van de regering door ons niet wordt onderschreven. En, uh, en dat dat gevolgen heeft voor onze scholen. Nou, ik denk, als je dat als een stemadvies wil zien, kijk, ik kan het niet helpen dat, dat die brief uh, in de buurt van de verkiezingen wordt uh, gepubliceerd. Uh, en, en ik kan dus ook niet helpen dat er acties ontstaan die in de buurt van die verkiezingen liggen. Kunt u dat echt niet helpen? Ik niet. Ik ben niet wanneer de minister, minister die brief uh, publiceert. En ik plan de verkiezingen niet. Maar je had natuurlijk toch kunnen wachten tot na 2 maart? Ja, dat had gekund. Maar zoals u weet zijn er ook uh, demonstraties geweest op 9 februari. Daar hebben 150.000 mensen die petitie. Uh, uh, kijk, de, de, de bezuinigingen zijn besproken uh, in de Kamer op 16 februari. Dus uh, anders gezegd, dat was wel het moment om de acties te voeren. 150.000 ouders, zegt u, hebben die petitie tegen het regeringsbeleid well, 150 ondertekend. 150.000 mensen hebben die petitie ondertekend. Daar zitten ongetwijfeld ook heel veel leerkrachten bij en, en bestuurders zoals ik. En van hoeveel ouders heeft u positieve reacties ontvangen? Uh, nou, om u heel eerlijk te zijn, ik heb één reactie ontvangen van al onze de scholen. Uh, de en die, on... dat was een negatieve. Meneer Lubbers, uh, en heeft een reactie van ons ontvangen natuurlijk. Hartelijk dank en succes ermee. Dit is de gids.fm. Vara Radio 1. Iedere vrijdag doen we een verslag van het wel en wee... van de bewoners van de flats in de wijk Vollenhoven in Zeist. Op dat kleine stukje aarde woont de doorsnee van Nederland. Vandaag is Joost Wilgenhoff verslaggever van dienst. En Joost, wat speelde dat de afgelopen week eigenlijk daar? Ja, voor uh, twee weken geleden hadden we het al over Carlos. Hè? En die had toen uh, de flat op stelde gezet, was uit de flat gehaald. En toen dachten de bewoners daarvan... Nou, die zijn we wel even kwijt, maar afgelopen zaterdag liep hij daar weer rond. Dus, uh... En de bewoners dachten dat hij nog steeds in een psychiatrische inrichting nou, zat? Nou, ze dachten in ieder geval dat hij daar inderdaad intern zat. Ze wisten op dat moment, hè, twee weken geleden, nog helemaal niet waar hij zat. Ze weten nu dat hij uh, in een, uh, op een plek zit om de hoek bij Vollenhoven. Dat is een psychiatrische inrichting. Uh, maar hij heeft enige vrijheden, dus hij liep daar rond. Uh, de bewoners worden daar heel... Onrustig van. Um, ik ben met een van de meest getroffen buren naar de, naar de politie gegaan, naar de wijkagent. Uh, en daarvoor ben ik nog eventjes uh, naar haar zoontje gegaan, want die, uh, die speelde ooit gewoon met, uh, met Carlos. Ja, met andere keren met hem voetballen. En um, we misschien hebben we een wedstrijd bij hem kijken van voetbal ook. Kun je hem thuis voetballen kijken op televisie? Ja. Een paar weken geleden, toen is op jouw slaapkamer een ruit ingegooid. Ja. Wat dacht je toen eigenlijk? Schrikken, gelijk in paniek. Dus ja, heel vervelend. En toen dacht je van, die zien we voorlopig niet meer? Ja, dat dacht ik, maar dan loopt hij dan gewoon weer ook zo rond dat hij uh, weggelopen was en daar schrok ik ook wel van. Heb je hem gezien? Ja. Toen er stond, stond hij op twee ogen, stond Carlos en dat was schrikken. En hij begon ook gelijk weer met bedreigen. Jij was buiten op dat moment. Uh, nee, ik zat in de auto en toen, uh, ja, toen stond hij voor zijn huis te praten met uh, een paar mensen. Hij wilde naar binnen? Kon hij ook naar binnen? Ja, zijn sleutels. Ben je bang dat je Carlos tegenkomt? Soms wel, want als hij zo uh, kan weglopen en dan zitten er niks. Zo had niks aan doen. Soms wel, ja, dan wel. Je kent hem al een tijdje, mag hij weer. Uh... Carlos? Terug? Nee. Dat, dat, niemand wil dat, denk ik. Nee. Dat wil niemand, denk ik. Hè. Alleen een paar vrienden van hem, denk ik. Maar de rest? Ik denk het niet. Wij lopen even naar het spreekuur van de wijkpolitie. Ja. Je hebt al wel contact gehad hè, met de politie uh, afgelopen zaterdag. Ja, maar niet met, uh, maar niet met de wijkagent. Ja, het deel gaat open. Hi. Hi. Hey, jo, ik ik heb je al geprobeerd te bellen. Oké. Okay. Was nou het nou nou de eerste keer? Ja, situatie Carlos. Want het begon dan die zaterdag op zondag, 5, mm -hmm. 6 uh, februari. En dan staat die zaterdag weer... Uh... Ja, weer voor de deur. Want hij ging met de kinderen gewoon weer voetballen, alsof er niks aan de hand was. Carlos? Ja. En uh, praten, maar ondertussen wel bedreigen van haar... Ik dus, uh, dat maak ik nog wel af. En dat hij een groep uh, Marokkanen ging uh, mobiliseren. om hem te helpen. om die uh, hupplepup-Nederlanders. -hup uh, even een lesje te leren. Daar val ik dus onder. Ja. Want hij had voor zichzelf uh, besloten om moslim te worden. Maar goed, al met al, hij is nog zo gek als een deur. Nou, hij was dus ontsnapt aan de overkant. En eergisteren uh, kom ik hem weer tegen. Smiddags. Dus ja, we ging hij winkelen op het winkelcentrum. Ja. Wel met begeleiding, ja. maar weer in de straat. Ik denk, ga dan daar een luchtje scheppen, maar niet hier. Ik weet dat hij afgelopen weekend ontsnapt is. En dat incident heb ik uitvoerig besproken met de zorginstelling. Ook met zijn behandelaar. Ook die behandelaar is pas gisteren in kennis gesteld van het feit dat hij ontsnapt is afgelopen weekend. Daar ligt dus een gigantische fout bij de zorginstelling. Wel heb ik gezegd dat dit een speciaal geval is. Dat uh, ik geen zin heb hier in een hele hetse richting de buurt... of van de buurt naar die persoon. Daar heeft die persoon ook niks aan. Dus aan twee kanten moeten de mensen beschermd worden, zal ik maar zeggen. Hij tegen zichzelf, maar ja. jullie ook tegen hem. Maar het stoort me wel verschrikkelijk. Want de kinderen die zijn allemaal bang. Ze hebben alle vier, alle vier kinderen die erbij betrokken zijn, ze hebben gewoon een trauma ervan. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou zeg ik niet dat hij levensgevaarlijk is en mensen zal neersteken. Maar er is wel een zodanige situatie dat hij psychisch niet in staat is om zich normaal te gedragen. Ja. Op dit moment sowieso niet. Het blijft staan dat hij vindt dat ik dus die roddel... Hè, het is dus allemaal begonnen om een roddel dat ik gezegd zou hebben dat hij een kinderlokker is. Nou, Als ik dat zou denken, dan laat ik uh, mijn zoon niet voetballen op straat en hij kijkt de voetbalwedstrijd bij hem in huis... dan gaf het dat vertrouwen natuurlijk helemaal niet. Maar hij is daar zo mee aan de haal gegaan. En dat heeft hij ook weer geuit zaterdag. Oké, okay. dat je hem zwart hebt gemaakt... Ja. en dat dat hij de reden erbij. is van zijn uh, bezoek, zeg maar. Hij blijft erbij, ja. Ik weet dat uh, vandaag de begeleider niet met hem gesproken heeft... omdat hij in een uh, zodanige toestand was dat dat niet mogelijk was... Maar hij wordt er nog wel op aangesproken over het feit dat hij hier komt. Daarnaast wil ik toch graag een aangifte of minimale verklaring van jou of je zoon hebben... om toch die zaak door te kunnen pakken strafrechtelijk gezien. Ja, prima. Want dit gaat te ver. Ja. En als we dit op papier zetten, dit gebruikt de woningbouw ook. Die vraagt een sfeerrapportage om eventueel te bedenken of ze wel of niet een procedure tot uitzetting gaan doen. Maar dat is aan de woningbouw. Ik hoop het. Nee, kijk, nee, die want het dit blijft een hele zaak ja. uh, en nu wordt het steeds korter op elkaar en steeds ja. heftiger. En nu ja. zijn zonen nog bij betrokken. Ja, je ja, moet gewoon iets gebeuren en sommige dingen kun je niet voorkomen, maar we kunnen wel gaan kijken of er op de een of andere manier uh, meer helderheid kan komen over wanneer die naar buiten gaat, waar die heen gaat. Nou, ik voel mij gewoon ontzettend bedreigd. vooral omdat hij het continu uit. Ja. Want hij heeft gewoon zijn telefoon aan de overkant... en hij heeft contacten met een paar mensen bij mij. Mm -hmm. En die sms die en die belt hij gewoon. En dus die... Zijn er mensen bij, bij wie ik op bezoek moet om te kijken hoe ernstig het is? Dat je zegt van, nou, mm. dat voor je prettig is. En voor mij ook om te weten, a, om wie het gaat... en b, of we er misschien wat uh, vooraf nou, en, kunnen snoren. Daar moet ik even over nadenken. Want, ja, uh, dat mag. Ja. weet je. Ja. Tevreden? Ja, zeker. Ja, ik heb nou eigenlijk meer het gevoel dat er wat aan gedaan wordt. Dat had ik eerst helemaal niet. <laughs> dat is toch een stukje veiligheid zo. Dus het Hei, het de... probleem is dat achter de schermen natuurlijk heel veel gebeurt onderling tussen de politie, ja. woningbouw en de hulpverlening en dat zien de bewoners niet. Nee, ik en ik Wij kunnen niet alles vertellen. Worden, en dat is ja. niet gebeurd. En dat, nee. dus ik wist helemaal niet hoe of wat. Uh... Maar wij wisten niet eens dat hij vrij was en de zorginstelling nee. wist nee, dat nee, ook precies. niet. En dat is gewoon uh, hier iets waar we echt iets mee moeten. Ja. Dank je wel. Deze buurvrouw lijkt enigszins gerustgesteld door de wijkagent. Ja, die was heel blij dat er iemand naar haar uh, luisterde... en dat die agenten ook wat gaat doen. Hè. Uh, want kijk, er zijn afspraken over die vrijheden van deze Carlos... en zij wil graag weten, wanneer is die man nou in de buurt... en wanneer, uh, ja, wanneer kunnen de bewoners van Op ze hem niet meer zien. Want en zo komt de... ze dat nu te weten? Nou, daarvoor gaat ze bellen met de begeleider. En uh, daar gaat dan weer een tijdje overheen. Uh, en er zijn privacyoverwegingen. Dus de, het, het gaat om een zogenaamd behandelplan. En daar mag de politie niet in zien. En daar mag die instelling dus kennelijk ook niet zoveel over zeggen... tegen een wildvreemde mevrouw. Als die mevrouw uh, daar nog wel wonen? Daar is ze eigenlijk helemaal niet mee bezig. Dat is uh, wel een beetje verrassend. Het enige wat er nu wellicht kan gebeuren, is dat... Carlos, daar niet meer kan gaan wonen. Um, en het uiterste geval: dan kan een woningbouwvereniging via de rechter de, de huurovereenkomst ontbinden. met, met deze man. Uh, maar dan moet er inderdaad een. Um, dan moet er eerst een rechtelijke uitspraak zijn. En ja, dat is natuurlijk een uiterste geval. We weten niet hoe dit. Uh... af gaat lopen. Nee, dat weten nou, we nog niet. Volgende week opnieuw bericht uit Vollenhoven. Dus wie weet, dankjewel, Joost Wilgelof. Suarez, dat is een, een groep en die hebben een album gemaakt, Gainsbourg in september 2009. De nummers zijn van Serge Gainsbourg door artiesten uit het noorden, uit België en Nederland dus, bij elkaar gebracht door de man die ook de verzamelaar Zuchtmeisjes samenstelde, Guus Hooghuijts. U weet wel van die ah, muziek. Uh, sans, -sans suite. er is ook een clip van te zien op de site gids.fm. Ça fait pchit, crac, je prends la fée, et puis pchit, je prends la fuite. Une histoire sans celle et sans suite. Ça fait crac, ça fait pchit, crac, je prends la fée, et puis Gekend van Lowlands voor degenen die daar zijn geweest. Die uh, kennen onmiddellijk die stijl natuurlijk. Sanzuel die Sans suite, nummer dat door Serge Gensboer is geschreven en ook uitgevoerd in 1973 voor het eerst. Dit was dus van twee jaar geleden: De We gaan eerst stemmen over het gewijzigd amendement De Krom op 14, stuk Romeinse 1. Wie is daarvoor? VVD. SGP, PVV verworpen. Gaan we nu stemmen over het wetsvoorstel. Wie is daarvoor? SP, Partij van de Arbeid GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, SGP, CDA, aangenomen. En zo klinkt het gewone handwerk in de Tweede Kamer. En wilt u er meer van weten, wat er nou precies gebeurt in de Tweede Kamer, dan kunt u dat vinden op statengeneraaldigitaal.nl. Voor de gewone burger is die site misschien te saai voor woorden... maar wetenschappers vinden dat interessant onderzoeksmateriaal. Bij mij aan tafel twee wetenschappers die zich daarmee bezighouden. Politicoloog Tom Lauwersen van de Universiteit Leiden... en communicatiewetenschapper Rens Vliegendhart aan de Universiteit van Amsterdam. Heren, goedemorgen. goedemorgen. Meneer Lauwersen, alle handelingen vanaf 1814 staan op internet. Ja, inderdaad. Hoe word je de wijsheid? Nou, ik hoef gelukkig, ik onderzoek de stemmingen... en ik hoef gelukkig niet elke keer naar mevrouw verbeter te luisteren... elke dinsdag een uur lang. Uh, maar die handelingen, daar staan die stemmingen... Netjes in vermeld, in een soort standaard uh, formulering. Yeah. En uh, uh, dan wil ik weten wie ervoor en wie er tegen een uh, bepaald voorstel was. En dat kan je dan zien? En dat kun je dan zien. En uh, nog mooier is dat je de computer het kunt uh, laten doen. Want er zijn vaak duizenden stemmingen per jaar. Zeker in de recentere jaren. En uh, dan is het allemaal een beetje veel werk om dat met een potloodje te gaan noteren. Maar de dan ga je zoeken op 14 eruit. stuks, mensen 1, vers A... Nou ja, er zijn standaardformuleringen. Er staat altijd in stemming komt de motie, de krom. En daar laat je de computer op zoeken en vervolgens de uitslag daarbij zoeken. En dan heeft u speciale software voor, of is dat gewoon een zoekprogramma van de computer zelf? Nee, daar moet je wel even wat, wat zelf voor, voor schrijven. Het is niet heel ingewikkeld. Ik ben geen uh, computerprogrammateur van, van expert, ex, uh, als expertise. maar het, Ik kan het al wel, maar je moet er wel even wat in verdiepen. Het is niet uh, dat je drie woorden in Google intypt en een hele mooie tabel met al die ik stemmingen. Ik, vind, ik zou het niet tegen kunnen komen. De gewone burger, denk ik dat dat te lastig is. Dus je hebt er helemaal niks aan aan die site? Nou, daarom kan ik daar gelukkig iets, iets aan doen... en die stemmingen downloaden, mooi in een tabel zitten. Ik ben nu bezig om dat te analyseren... en later is ook het plan om dat op termijn... dan weer in een eenvoudiger formaat op internet te zetten... zodat mensen daar makkelijker bij kunnen. En ook andere wetenschappers zijn er op dit moment al mee bezig. U bent bezig met een analyse. Wat valt u op aan die stemmingen? Nou, wat mij opvalt, in, zeker in recente jaren is dat die stemmingen zo sterk door het links-rechts patroon worden gedomineerd. In de campagne wordt veel gesproken over de positie van de PVV. Is die nou links of rechts of ergens in het midden? Nou, in de stemmingen van het parlement is dat volstrekt helder. De PVV is gewoon de meest rechtse partij als het gaat om die stemmingen. Hm? Er zijn wel een paar onderwerpen waar ze samen met... De SP uh, vaak wat meestemmen, zoals de zorg. Daar zie je dat ze toch wat vaker ook met links samenwerken. Maar over het algemeen stemmen ze in de laatste, uh, laatste paar maanden... in het nieuwe kabinet gewoon bijna 80 met CDA en VVD mee. En met welke partij van die twee stemmen ze het meest mee? Met de VVD of het met de CDA? Meest met het meest met de VVD 79, maar met CDA ook 75. Dus het scheelt nauwelijks. En eh, hoe zit het met het CDA? Wie stemt er het meest met het CDA mee? De SGP of de ChristenUnie? Ik heb een vermoeden, hoor. Dat is toch, uh, toch wel de, de, de SGP. Dat scheelt wel 20 procent. Uh, Gisteren Unie bijna 60. SGP ook bijna 80 procent met het CDA. En welke partijen stemmen nou het meest met elkaar? Het CDA en VVD natuurlijk op dit moment. Plus de ja. bedoogpartij PVV. Ja, nou, CDA en VVD stemmen zelfs 90 procent van de tijd hetzelfde. En hoe is dat met de linkse partijen? Nou, Ik stel de... hier de vraag, meneer Vliegen. Sorry. Ja. Hoe zit Ik dat met de linkse was, partijen? Ja, goeie vraag, meneer Meulen. <laughs> uh, dat is ook hoog. Bijvoorbeeld GroenLinks en P van de PvdA is ook 87 procent. En uh, GroenLinks en de Partij voor de Dieren 86. Dus die zitten ook allemaal wel ergens in de 80. Deze 60 weer net wat minder met links. Maar dan noemt u uh, toevallig GroenLinks en de PvdA uh, SP... SP stemt ook gewoon 80% met GroenLinks mee. En 78% met 60? de Partij van Duag. De D66 de ietsje minder. I I I iets meer. d 60 en SP is bijvoorbeeld ongeveer 70%. Meneer Vliegenduit, u zit te popelen. Hè? U ja, nou, ik vind het wel mooi. Hè? Wat ja. interesseert u als communicatiewetenschapper in die handelingen van de Tweede Kamer? Nou, ik ben, uh, ik ben geïnteresseerd in die handelingen, vooral om te kijken uh, in hoeverre deze beïnvloed worden door uh, mediaberichtgeving. En in hoeverre zij mediaberichtgeving beïnvloeden. Dus dat is de vraag waar ik me mee bezig hou. En eigenlijk is voor mij dat archief dus uh, net zo interessant als dat uh, voor mijn collega is. U bent ook bezig met een analyse daarvan? Ja, en ook met het, maken of het ontwikkelen van software en het proberen dat zoveel mogelijk met de computer uh, te analyseren. En wat zijn de eerste resultaten? Nou, we hebben nu, uh, we hebben nu een beetje gekeken naar uh, een eerste beeld dat je kunt krijgen is van het aantal Kamervragen bijvoorbeeld dat gesteld wordt. Nou ja, dat, is, dat, weet, dat weet men ook wel gigantisch toegenomen in de afgelopen jaren. En waar we nu bijvoorbeeld naar aan het kijken zijn is in hoeverre worden er in die Kamervragen verwezen naar uh, verschillende media. En wat je bijvoorbeeld ziet, dan is dat de PVV in de afgelopen jaren in 30% van haar kamervragen heeft verwezen naar de Telegraaf. Dus, Valt mij mee? Nou, als je, als je bedenkt dat het in principe een partij natuurlijk overal nergens zijn informatie voor kamervragen vandaan kan halen. En dat dat niet alleen massamedia hoeft te zijn. Uh, maar dat er binnen die massamedia natuurlijk ook ontzettend veel bronnen zijn. dan vind ik 30% toch wel heel erg veel. het CDA? Hoor. Het CDA heeft het um, uh, voor 11% uit de Telegraaf. De VVD? En de VVD heb ik hier niet bij me. Maar dat zal, ik denk, vergelijkbaar zijn met, uh, met het CDA. Misschien ietsje meer omdat de VVD toch traditioneel wel he, gekoppeld wordt of gelinkt wordt met de telegraaf. U weet het zeker of gaat u nu uit de duim zuigen? Ik, uh, ik heb hier de resultaten niet bij me, maar ik weet het redelijk zeker. SP? U mag het nazoeken. SP? SP uh, gebruikt de telegraaf iets minder, uh, 7,3%. Maar welke andere bronnen worden er gebruikt dan? Nou, bijvoorbeeld andere kranten. Hè? Dus, uh, dus je kan het eigenlijk gewoon alle landelijke kranten kan je daarbij, uh, daarbij bekijken en dan valt het een beetje, voor bijvoorbeeld de volkskrant valt het dan een beetje tegen, hè? want die denken dan hè, toch een kwaliteitskrant, maar eigenlijk wordt de telegraaf veel meer gebruikt dan de volkskrant. Uh, bijvoorbeeld. En ja, nou ja, NOS NOS Nieuws, maar ook uh, natuurlijk hele andere dingen... als, uh, als uh, beleidsrapporten, uh, kamerleden die uh, de straat op zijn geweest... met het volk zijn gaan praten en iets tegen zijn. Komt gekomen. dat vaak voor? Dat komt ook voor, ja, absoluut. Vaak? Nou, ik weet, ik weet niet of, het, of, of, of ze vaak praten. Dat Ze zeggen altijd van wel. Maar je ziet dat in die kamervragen ze heel matig terugkomen. Ja, absoluut. En beleidsrapporten? Beleidsrapporten ook, ja. ja. Maar vaak... Ja, ook re, re, ja, wat, wat is vaak regelmatig. Maar dat is iets wat ik als communicatieleedenschapper eerlijk gezegd iets minder interessant vind. He, ik ben meer geïnteresseerd en, in wanneer, wat doen ze met de media. En, en radio ja. komt niet voor. Radio komt heel weinig voor. Dat gaan dus we de gids hem misschien een paar keer de, in de afgelopen jaren. We zitten nu in de laatste week voor de Provinciale Statenverkiezingen. En de regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartij PVV... zijn een beetje met elkaar aan het kissenbissen. En ik ga u straks vragen of dat gemeend is... of dat dat gewoon een slimme campagnestrategie is. Want daar heeft u vast een zekere invloed in als communicatiewetenschapper in, in, inzicht in. Turkse en Marokkaanse vrouwen leren omgaan met oud brood... De benzineprijzen stijgen. Waar blijven de kleine zuinige auto's? En kan Gaddafi nog terugslaan? Dat allemaal naar de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Meegens. Radio 1 Het NOS-journaal. Het Nederlandse militaire vliegtuig dat in Sicilië klaarstaat om Nederlanders op te halen uit Libië blijft nog aan de grond. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er nu nog 60 Nederlanders in Libië en van hen willen er 35 weg. Het probleem is dat ze vaak ver van de hoofdstad Tripoli zitten en niet makkelijk bij het vliegveld kunnen komen. Turkije wil Turken in Libië desnoods met hulp van het leger evacueren. President Erdogan heeft de legerleiding gevraagd paraat te staan, zo melden Turkse media. De zoon van Gaddafi heeft gezegd dat hij het niet zal toestaan als het land door Turken wordt ingenomen. Bedrijven die een nieuw kantoorpand bouwen... moeten een even grote oppervlakte aan kantoren slopen of herontwikkelen. Dat stelt de SP. De partij wil zo de leegstand van kantoren te lijf gaan. En de website Tegen Stemwijzer heeft zijn naam veranderd in vooreenkeerniet.nl. Dat is gedaan op verzoek van de Stemwijzer. Die was bang voor verwarring. De tegenstemwijzer probeert met filmpjes om traditionele VVD- en CDA-stemmers... volgende week voor één keer op een andere partij te laten stemmen. Het argument is dat een stem op VVD of CDA... een stem is voor de gedoogde samenwerking met de PVV. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. A en de verkeersinformatie informatie op de A2. Amsterdam richting Den Bos tussen Breukelen en Knopport Oude Rijn 5 kilometer... Op de A50, Apeldoorn richting Arnhem tussen Beekbergen en de afrit Loenen. 3 kilometer. Vara. Radio 1. TheGit.fr met Felix Murgers. In onze autorubriek De kleine hybride. In de wereld ontvangen het leger van Gaddafi en het antwoord op de vraag: wat moeten Turkse en Marokkaanse vrouwen met oud brood? Bij mij aan tafel nog altijd politicoloog Tom Lauwersen... en communicatiewetenschapper Rens Vliegendhart. En zij doen onderzoek naar de handelingen van de Tweede Kamer... die vanaf 1814 allemaal op internet te vinden zijn. Maar daar moet je dan wel hele goede software hebben... weer kunnen vinden wat je aan het zoeken bent. Want anders kom je er echt van z'n lang zal zijn leven niet uit. Nou, het ligt een beetje aan. Hè? Als je heel specifiek naar één... Uh, een iets op zoek bent, kun je natuurlijk met behulp van de datum en als je ongeveer weet wanneer dat gebeurd is, dan kun je daar ook als gewone burger wel in zoeken. Hoor. Maar kan ik bijvoorbeeld zien wie er tegen heeft gestemd bij een bepaalde motie? Ja. Artikel ah. 222, vers 12? Als u artikel 222, vers 12 uh, scherp heeft, dan uh, ja. kunt u absoluut zien wie er voor of tegen is. Maar heeft dan moet er overdelijk gestemd zijn. Nou. Nee, dat hoeft niet. Het wordt gewoon, uh, het wordt gewoon vastgelegd per partij. Wat ja, per partij. Is. Dat bedoel ik, maar ik, per persoon bedoel ik. Per persoon wordt nauwelijks uh, gestemd in het Nederlandse parlement. Bijna alle stemmingen zijn per partij. In de af, uh, periode oktober-december, uh, waar ik nog even naar heb gekeken, waren er zes hoofdelijke stemmingen. Dus zes stemmingen per persoon en ongeveer 930 stemmingen per partij. Dus dat zegt wel iets over, over de verhouding. Eigenlijk uh, zijn de partijen in Nederland uh, heel gedisciplineerd. Ze uh, zijn heel één. Ze zijn het eigenlijk altijd uh, wel eens binnen die partijen. En als ze er een keer buitenland? niet zijn. Als ze het een keer niet zijn, dan, uh, uh, dan stemmen ze toch met elkaar. En in het buitenland wordt vaak wel per persoon gestemd. Ook bijvoorbeeld in het Europese parlement. En dan is het voor een individu ook makkelijker om een keer anders uh, te stemmen. Als je om een elektronisch kastje even stie stiekem tegen wil drukken terwijl je partij voor is. Is dat natuurlijk uh, makkelijker uh, dan in het Nederlands parlement waar je een hoofdelijke stemming moet aanvragen. De staatssecretaris Bleker die heeft uh, afgegeven op uh, Geert Wilders van de PVV... op de voorstellen van de PVV. En dat heeft hij gedaan op een CDA-bijeenkomst. Daar heeft hij ook weer zijn excuses voor aangeboden. Maar toch, als hem iets niet zint, blijft hij dat hardop zeggen. Maar hij houdt wel rekening natuurlijk met de gevoelens, mag ik aannemen. En u, meneer Lauwersen, weet of... Uh, nee, nee, meneer wat die is communicatiewetenschapper... weet of dat dit uh, gewoon hoort bij de strategie voor de de staatsverkiezingen of dat dat echt gemeend is allemaal? Ik, ik heb wel het vermoeden dat dat hoort bij de strategie. Oh, nou ja, goed, je weet de dingen natuurlijk nooit zeker. Je kan nooit zeker weten met 100% zekerheid. Ik kan niet in het hoofd van de heer Bleken kijken en met 100% zekerheid zeggen, hij deed dat uh, bewust of hij deed dat niet bewust. Maar over dit soort dingen wordt over het algemeen erg goed nagedacht. En het is ook wel een strategie die... Wel een be, het is wel een beproefde strategie. Je ziet het wel vaker gebeuren dat coalitiepartners nou, in de aanloop naar, uh, naar verkiezingen zich tegen elkaar afzetten of in zekere mate zich tegen elkaar afzetten om ervoor te zorgen dat zij de aandacht krijgen. In de, in de media dat journalisten aandacht aan hem besteden. En eigenlijk proberen ze op deze manier... Uh, de linkse partijen uit het nieuws te houden. En Geert Wilders die zegt... Rutte en Verhagen, jullie laten hier te weinig zien. Althans, VVD en CDA laten zich te weinig zien. Ja. Dat is hetzelfde dan. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde natuurlijk. En het is natuurlijk ook voor, voor, voor het CDA en het VVD... die hebben wel enig belang bij dat ze zich wat afzetten tegen die PVV... toch hè, laten zien uh, dat ze toch echt andere partijen zijn. En, en voor de PVV is, het, is dit weer een, een manier om wat, uh, wat, uh, wat in de publiciteit te komen. Kunt u nu met al uw onderzoeken bewijzen... dat Geert Wilders door de media wordt gedemoniseerd? Nee, ik zou absoluut niet zeggen dat Geert Wilders door de media wordt gedemoniseerd. Integendeel zelfs. Integendeel? Als je kijkt naar de hoeveelheid aandacht die, uh, die uh, Geert Wilders heeft ontvangen in de afgelopen uh, jaren. is dat, dat is gigantisch. Die heeft ontzettend geprofiteerd van het feit dat journalisten uh, soms als dolle uh, achter hem aan hebben gelopen. Dus ik zou zeggen dat integendeel dat, dat Geert Wilders meer heeft geprofiteerd dan dat het hem uh, enige uh, enig schade heeft berokkend. Dus je moet blij zijn als hij niet komt in een uitzending. Nou ja, maar dat is ook een strategie hè. Geert Wilders gaat niet naar Paul Witteman en die zal, die zal weer een andere, andere praten toch misschien eerder zijn gezicht laten zien. Al die linkse partijen die allemaal hetzelfde stemmen, meneer Lauwers, waarom doen ze dan zo moeilijk over samenwerking? Nou, dat, dat, dat vraag ik me dan ook wel eens af. Uh, ze zijn het niet altijd op alle voorstellen eens. Ze hebben zo ook hun, uh, hun eigen prioriteiten. De Partij voor de Dieren, die zal toch die megastallen graag uh, op de agenda willen zetten. En het feit dat ik dat als voorbeeld noem, uh, wil ook zeggen dat dat wel lukt. Uh, uh, dus daar zitten wel wat nuanceverschillen uh, in, maar de verschillen met rechts zijn veel groter. Dus je, uh, ik denk dat dat ook weer een campagnestrategie is, dat ze toch bang zijn dat ze te veel het eigen profiel gaan verliezen. Want het is natuurlijk voor die Linkse partij prima dat ze uh, de meerderheid krijgen in de Eerste Kamer. Maar uh, ze vinden het toch wel fijn dat dat dan vooral hun partij is... Uh, die die zeteltjes gaat bezitten. Dus daar zit altijd een, een soort dubbele, uh, dubbele boodschap in. De heren zijn het volstrekt eens. Tom Lauwersen van de Universiteit Leiden... en Rens Vliegenthart van de Universiteit van Amsterdam. Hartelijk dank voor de komst. U doet dus onderzoek naar de handelingen van de Tweede Kamer... en dat onderzoek duurt nog voort tot 2084. Nee, dat zou allemaal kunnen kloppen, maar ik weet niet of ik dat nog helemaal meemak. Ja, <laughs> Succes ermee. Tot ziens. De gids.fm. De wereldontvanger. dan Frank de Noot. Gaddafi kan steeds minder rekenen op wat er nog over is van het Libische leger... Want bestaat het eigenlijk nog wel? Nou, eigenlijk nog nauwelijks. Uh, de afgelopen dagen is zijn leger zo goed als uit elkaar gevallen. Gaddafi heeft wat hij nog over heeft aan loyale troepen, met name. Zoveel mogelijk om ze geven, zameld in en rond de hoofdstad Tripoli. Hoe is het mogelijk dat het Libische leger zo snel uit elkaar gevallen is dan? Nou, dat is eigenlijk niet echt een verrassing. Uh, er is een instituut in Washington, het CSIS. En dat heeft vorig jaar een analyse gemaakt... van uh, de militaire macht eigenlijk van het, van het Libische leger. Ja, als je dat leest, uh, het bestaat voornamelijk uit slecht gemotiveerde... ongetrainde dienstplichtigen en incompetente officieren. Ja, en de afgelopen jaren was Gaddafi vooral bezig eigenlijk met het verwaarlozen van het officiële leger... en was hij bezig met het opbouwen van een soort schaduwleger, een paramilitaire macht. En die bestaat uit een revolutionaire garde van, van 3000 man en speciale eenheden. En volgens veiligheidsanalist Alia Brahimi... is de brigade van Gaddafi's zoon Kamis het gevaarlijkst. Hij is als een de En zoals ik zei, hij is gezegd zijn eigen brigade... een loyale en heel goed trained ...of ideologisch committed individuen. Dus ik denk dat we kunnen assumeer... ...dat hij een soort van laatste stand met zijn vader zou maken. Volgens die veiligheidsanalist Brahimi... ...die verwacht dus een last, een last stand. Dus dat Gaddafi en zijn zonen... Dat die zullen vechten tot de laatste snik. En hun speciale eenheden, die werden in 2009 opgeleid door uh, de Britse commando's van de roemruchte Special Air Service. Mm -hmm. Die worden ook wel de beste soldaten ter wereld genoemd. Nou, samen met een, een onbekend aantal huurlingen is, is dat eigenlijk wat Gaddafi nog in het veld kan brengen. Die huurlingen, daar hoor je ongelooflijk veel over de laatste dagen natuurlijk. Ja, die, die geruchten die begonnen afgelopen weekend of eind vorige week al. Uh, Libische burgers die vertelden dat, dat, dat, dat Afrikaanse huurlingen in het wilde weg op demonstranten schoten. Ja, maandag en dinsdag verschenen allerlei filmpjes op internet... waarop je die, die huurlingen zou kunnen zien. Uh, en het zou gaan om, uh, om soldaten uit, uh, uit Niger en Shad. en een, een overgelopen luchtmachtmajor die vertelde uh, aan The Guardian... dat er enkele dagen voor het begin van deze hele opstand... Uh, vliegtuigen aankwamen met duizenden Afrikaanse huurlingen. Die werden allemaal ingevlogen. En volgens de major ging het om Ghanese en Kenianen. Maar hoe komt het dan dat Gaddafi in zo'n korte tijd uh, zo'n groot uh, aantal aan huurlingen op de been heeft weten te roepen? Is dat een kwestie van een uh, paar telefoontjes? Kom maar even uh, hier. Nou ja, vooral uh, het heeft vooral te maken met goede contacten. Uh, hij heeft in het, in het verleden heeft hij, uh, heeft hij contacten gelegd met, met Afrikaanse landen, waar na al die oorlogen en conflicten was er een, een, een echt een overdaad aan ex-militairen. En die, ja, die bieden gewoon hun diensten aan tegen een goede beloning. Gaddafi had. In die landen heel goede contacten. Dat vertelt deze Libische historicus Farah Naham. Gaddafi has used uh, the, the wealth that he has at his disposal uh, to, uh, to make sure that these people are lay, uh, well verde, and are ready when they are called open. And that's what has happened. Nou ja, en Gaddafi betaalde zijn Afrikaanse netwerk goed. Hij investeerde in loyaliteit, zegt deze Libische historicus. En dat betaalt zich nu uit, omdat Gaddafi nu dus ja, van, die, van, die, uh, van die geharde stoottroepen nodig heeft. Ja. En uh, nog een uh, bericht was dat Al Jazeera Arabic maakte dinsdag melding van uh, advertenties... die zouden zijn verschenen in Guinea en Nigeria... om soldaten te werven voor Gaddafi tegen een beloning van 2000 dollar per dag. Nou vertelde gisteren de Arabist Anton Dekker hier aan tafel... dat het ook Afrikanen kunnen zijn die al jaren hun jaren in Libië wonen. Mannen die vroeger ook voor Gaddafi hebben gevochten. Ja, die zouden ook horen bij dat, bij dat leger van huurlingen. Uh, de, de Washington Post die schreef daar gisteren over dat het zou gaan om een overblijfsel van de islamitische pan-Arabische brigade. Die zou stammen uit de jaren tachtig. Toen voerde Gaddafi in uh, verschillende, Afrikaanse uh, verschillende Afrikaanse landen privéoorlogjes uh, En in die brigade zaten toen soldaten uit, uit landen als Mali, Niger en Tjaad en Sudaan. Uh, en er zouden ook uh, een Touaregs bij horen. Een nomadisch volk. Ook dat daar in die regio woont. En volgens de Malinese journalist Adam Tiam... zouden na die oorlog in elk geval 10.000 van die nomadische Tuareg strijders in Libië zijn achtergebleven. duizenden were waren in de army van Gaddafi... 10000 remained in uh, Libya and they are enrolled in the Libyan security forces 600 of them was forming the special unit in Benghazi and uh, probably part of this group was used in the repression of the Benghazi movement ja, deze journalist T uh, Tiam die zegt dat Gaddafi die Tuareg's heeft opgenomen in zijn veiligheidsapparaat en dat er 600 van die Tuareg's betrokken waren bij de gevechten in Benghazi en het oosten in het oosten. En uh, ja, die huurlingen die worden in, uh, in allerlei berichten worden ze afgeschilderd als bloeddorstige types. Maar misschien ligt het iets genuanceerder. Want ik las in, uh, in Time Magazine, en uh, die hebben een verslaggever daar in de buurt. Die uh, verslaggever interviewde een aantal gevangen genomen huurlingen in een stadje vlakbij Benghazi. En uit dat verhaal komen ze niet echt naar voren als bloeddorstige soldaten. Ze lijken eerder een soort van sukkelaars die er zijn ingeluisterd. Hoe bedoel je dat? Ingeluisterd. Ja, een van die mannen, uh, Ali Osman, die vertelt aan Time... hoe ze werden geronseld in, uh, in de Libische woestijnstad uh, Sabah... Uh, om mee te doen aan een pro-Kaddafi-demonstratie. Nou, ze werden, met een vliegtuig zouden ze naar, naar Tripoli worden gevlogen... voor die demonstratie. Maar toen ze aankwamen, waren ze dus in de buurt van Benghazi... werden ze meegenomen naar een uh, en. Ja, voordat ze het wisten zaten ze midden tussen de gevechten... tussen het leger en, en opstandelingen. En ja, ze hadden, zegt deze Ali, niet echt andere keus dan, dan mee te vechten. Maar toen die soldaten eenmaal overliepen... Ja, zaten zij er maar een beetje en konden ze niet anders dan zich overgeven. Nou, nu worden die Ali en 200 anderen daar vastgehouden in een schooltje... en bewaakt door diezelfde gedeserteerde soldaten. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat die Ali wel een huurling is... en, en zich hier lekker probeert uit te kletsen natuurlijk. Ja, dat zou ik ook doen als ik hem was. Want uh, je hoort allerlei uh, berichten dat er, dat er linkspartijen zijn... In, uh, in die delen van, uh, van Libië. En dat, dat, dat die huurlingen worden, nou, worden vermoord en opgehangen. Heeft Gaddafi eigenlijk nog iets in zijn luchtmacht? Nou, het is moeilijk te zeggen wat daar nog van over is. Um, het is wel bekend dat hij een aantal van zijn basis uh, is kwijtgeraakt. Er zijn piloten gedeserteerd. Maar die luchtmacht was sowieso een beetje een zootje. Uh, volgens dat CSIS, het instituut uit Washington... Um, heeft Libië al jarenlang een groot gebrek aan piloten en grondpersoneel. Eigenlijk hebben ze gewoon geen mensen om met die, uh, met die straaljagers te vliegen. En daarom leunt die luchtmacht zwaar op... Nou, dan komen ze weer, huurlingen. Dus uh, piloten en technici, die huren ze in uit. Uh, het zijn Syriërs, Pakistanen, mensen uit de voormalige Sovjet-Unie. En zolang Gaddafi betaalt, bombarderen zij de Libische rebellen. Tot zover. Tot zover. Frank Van Ktenoot, gaat tot volgende week. Turkse en Marokkaanse vrouwen wordt geleerd om geen eten te verspillen. Dus gooien ze oud brood niet in de vuilniszak, maar geven ze het aan de vogels. Maar dat trekt weer ongedierte aan en bovendien is het verboden. In Amsterdam is er nu een workshop waarin de vrouwen leren wat er zo gedaan kan worden met oud brood. Verslaggever Jan Peels schoof gisteren aan bij een van de lessen. Goedemiddag allemaal.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 Wat tonijn, uien, mais zie ik ertussen zeggen. Iedereen is flink bezig hier. Het ziet er al uit als een pizza, hè? Ja. Ah, lekker. Het ziet er heerlijk uit. Wat dus luister jij normaal gesproken op de pizza? Eh. Eh. Het curry. Oké, mais zit er ook op ziet hier. Ja. Dat is ook dat ziet er wel lekker, hè? Deed u dat ook, brood op straat gooien? Af en toe wel. Ja? Ja. Waarom niet in de vuilnisbar? Eh. Uh.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 Hoe gaan ze met de oud doen? Vandaag dus uh, pizza's. Maar ja, wat kun pizza's. je er nog meer van maken van oud brood? Uh, ik kan ook uh, paninmeel maken. Je kan het... Uh, nou, ik kan zoveel eigenlijk. Ik kan ook gewoon uh, uh, stukjes maken en uh, uh, hamburgers van maken. Ik kan ook tosteren en uh, op de salade strooien. Precies, als een soort heel croutons? Veel, ja, ik kan het heel veel met de oud brood doen. Oké, okay, gaan we zo meteen in de oven, hè?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 Ja, en dat is heel vervelend. Uh, ik uh, organiseer hier in de buurt organiseer ik vaak uh, zwerfafvalprikacties. prikacties. En dan... Uh...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 Er zijn geen voorzieningen. Ik reed door Geuzenveld. Daar staan speciale broodbakken om het probleem aan te pakken. Ja, klopt. Het is alleen zo. Um, broodbakken... Uh, die gaan een beetje aan hun eigen succes ten onder. Uh, het is zo dat die broodbakken heel snel vol zitten. Uh, ze worden dan, uh, de inhoud wordt daarvan naar de kinderboerderij uh, gebracht. Maar de kinderboerderij kan niet alle brood gebruiken. En vervolgens uh, zijn er te weinig liefhebbers van oud brood. Met deze workshop willen we proberen om het probleem eerder aan te pakken. Dus in de huishoudens, bij de mensen zelf. Dus dat ze het niet zomaar weg.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 Ik haal het gewoon die pizza's uit de oven. Dus uh, nu zijn ze klaar. Mmm, ruikt heerlijk. Ja, ik kan het ook op uh, die pizza's ook nog uh, gewasper kaas uh, uh, strooien. En dan is het klaar om te eten. Dus, uh... Nou, eens kijken of ze in de smaak vallen. Lekker? Ja. Ja? Met uien, kaas, tonijn, malt en. Oh ja, tomaatsaus en uh, gele ding uh, mais. Is jouw moeder hier ook bij? Ja. ja. Gaan jullie het nou thuis ook doen? Ja. Ga ja. ik het ja? vandaag doen? Vandaag al meteen. Ja. ja. Zijn Ze zo lekker. Ja. ja dit is voor één persoon. Zeven, we kunnen er wel op, denk je? Ja, eigenlijk misschien meer. En normaal gesproken was het brood voor de eentjes. Dan had je het meteen al op kunnen eten. Hè? Ja. Nou. Zo, maar dit, uh, maar dit brood lijkt niet oud. Is het echt brood? Ja. Wist je dat niet? Ja, wist ik dat niet. Nou moet je kijken. wat je er nog voor lekkers mee kan maken, joh? Publiek, als jullie dit konden dit zien, zou je het ook willen. Lekker, de pizza. Kinderen in wijkcentrum Garage Notweg in Amsterdam Oost-Osdorp, Garage Notweg. Over twee weken wordt daar weer een nieuw recept met oud brood klaargemaakt na een schijn. Je bent gewaarschuwd. Dit is de gids.fm. Met Felix Beurders. Door alle ontwikkelingen in de Arabische wereld schiet de olieprijs... en dus ook de benzineprijs als een komeet omhoog. Het moment om de slurpende auto in te ruilen voor een zuinige... dat vraag ik aan autojournalist Wim Oudeweerink. Wim, goedemorgen. goedemorgen Autorijden wordt steeds duurder en duurder... en nog maar duurder als het zo doorgaat in het Midden-Oosten. Wat verwacht jij? Nou ja, van de week hoorde ik al van Nomura-financiële instelling... die voorspelde dat uiteindelijk 220 dollar per vat toch wel op afzienbare tijd de prijs van de olie kan zijn. En dat is natuurlijk waanzinnig. Dat is meer dan een dubbele van op dit moment. Dus uh, 1,68 vanmorgen aan de pomp, 1,75 ligt in het verschiet. Maar het zou ook wel 2 euro kunnen worden... als die prijs inderdaad zo extreem hoog gaat worden. En de Nederlandse staat vaart er wel bij. Want er zit ook een hele hoop belasting op natuurlijk. Zodra er uh, nieuwe modellen op de markt komen. Dan ben jij de eerste die erin zit. Ik zag je vorige week langs scheuren met een uh, zuinig autootje. Welke zuinige auto's zijn er de laatste tijd eigenlijk uitgekomen? Nou, de, er komen veel zuinige auto's uit. In allerlei verschillende soorten technieken. En dat maakt het op zich heel erg interessant voor de consument Om keuzes te maken. Uh, moet zich er wel even in verdiepen. Uh, waar ik gisteren mee gereden heb. Is de Honda Jazz yes hybride. Dat is de eerste kleine auto met een hybride aandrijving. Er komen er nog meer aan. Maar dat was eigenlijk uh, ja, een, een heel vernieuwend concept. Waarom? Uh, omdat uh, hybride auto's waarbij een elektromotor uh, de functie van een benzinemotor wordt ondersteund en dat ze goed samenwerken waardoor ze extreem zuinig zijn uh, is tot nu toe steeds voor grote auto's uh, toegepast en voor een uh, zogenaamde B-segment auto dus uh, de op één na kleinste klasse is dat nog niet eerder gebeurd en uh, de Honda Jazz is daar dus nu, heeft daar nu de primeur mee, maar uh, Toyota komt binnenkort waarschijnlijk voor het eind van het jaar ook met een Yaris hybride en zo zie je dat uh, de de nieuwe technologie die altijd in dure auto's zat... juist ook in goedkope auto's en zuinige auto's terechtkomt. En die 100 Jessie hybride, wat slurpte die? Uh, officieel geeft men dan op ongeveer een 4,5 liter per 100 kilometer. Dat is 1 op 22. Maar zoals altijd met die theoretische cijfers... daar uh, moet je altijd een beetje met een korrel zout nemen. En uiteindelijk uh, heb ik uh, op de, op de, op de boordcomputer van de auto afgelezen... dat het zo'n 5,5 liter was. Nou, dat is 1 op 17,5, 1 op 18. Wat voor een benzinemotor? behoorlijk zuinig is. En is dat een goed alternatief voor die grote, uh, minder zuinige auto's? Zou je dat doen? Nou, je het, verliest wel ruimte natuurlijk. Je verliest wat ruimte, maar uh, de, de markt verschuift ook. Uh, het is zo dat uh, met de vergrijzing veel meer mensen natuurlijk met pensioen gaan kinderen het huis uit, hebben niet zo'n grote auto meer nodig... willen wel hun comfort houden en, en, en prestaties... en doen dan een stapje terug naar een kleinere auto. En als die dan ook nog zuinig is, uh, is dat natuurlijk meegenomen. Kijk, het CO2-verhaal is natuurlijk een, uh, een milieuvraagstuk... Waar, waar je gevoelig bent, voor bent of niet. Mm. Daar zitten dan weer fiscale voordelen aan. Maar uh, het is ook zo dat uiteindelijk die benzineprijs... die gaat echt bepalen of je een zuinige auto moet kopen. En dan zal het wel eens een goede investering kunnen blijken... met een behoorlijke restwaarde en dat de auto's die onzuinig zijn... duidelijk minder waard gaan worden in het tweede land. Wegenbelasting? Wegenbelasting vrij. Uh, of dat lange termijn blijft, is natuurlijk nog de vraag. Je hebt een maar 14% bijtelling voor zo'n 100-Jazz yes hybride... want het is echt onder de 110-gram grens. Maar ze uh, zijn niet goedkoop, hè, karretjes? Ze zijn niet goedkoop, want zo'n zo hybride is uh, ja, eigenlijk dubbele... High tech. Uh, twee systemen bij elkaar. En dan uh, komt zo'n 100 YES ongeveer op een, ruim 19.000 euro. Um, praktisch auto, de vier, dus heel veel uh, leuke dingen, accessoires en zo. Maar 19.000 euro is voor een kleine auto behoorlijk een behoorlijke prijs. En vorige week zag ik hier langsgeuren een ander klein autootje. Wat was dat? Ja, Dat, dat was uh, de Fiat uh, 500 Twin Air. Een ja. tweesilindertje. Die hebben we al geloof ik. Hè? Maar goed. En, uh, de, die uh, zijn snel, maar uh, kunnen heel zuinig zijn, zegt de fabriek ook weer is me wat tegengevallen in de praktijk... want daar kwam ik met moeite aan. 1 op 16,5, 1 op 17. Dus je moet uh, die techniek uh, en de, wat ze opgeven voor het verbruik... ook goed vergelijken. En dat is weer een ander type dan die Honda? En... Dat is weer een andere techniek dan die Honda. En dan is er nog een derde mogelijkheid en dat zijn de... De zuinige diesels, uh, Opel, Corsa, Ecoflex, uh, die is werkelijk misschien wel de zuinigste als het puur op de cijfers aankomt. Daar kwam ik uh, gemiddeld 1 op 20 mee uit. Heel erg zuinig, is een diesel altijd. Maar dan moet je wel een beetje het rammelende geluid van een dieselverlief nemen. En meer belasting betalen. Die is ook belastingvrij, omdat die om die oh. 95 gram uh, CO2 uh, zit. Dus wat dat betreft uh, is er een heel veel keus. Wim Wering graag tot volgende week. En dan zit je in Genève, daar horen we je dan vandaan. Wat brengt de televisie vanavond? Wel, de ombudsman helpt om vijf voor half acht op Nederland 2 een oma... die al acht jaar lang naar ieders tevredenheid voor de kleindochter zorgt. Maar door het toedoen van bureau jeugdzorg is ze nu in de problemen gekomen. En dan is er natuurlijk onze eigen ombudsman. Maar ja, het blijft natuurlijk vrijdag. Weinig op tv. Oké, okay, de rekenkamer op Nederland 3 om 5 voor half 9. Dat programma duikt in de energienota's. Wat betekent die brei van cijfertjes die op de rekening staat afgedrukt? Nederland 3 vanavond om 5 voor half 9. Zometeen lunch met Frank Dumosch. De, de Football City Trip, dat is een nieuwe krant die gaat verschijnen. Gericht op mensen die voetbalteams achterna reizen over, nou ja, door heel Europa heen. We gaan het hebben over een hoop varen trouwens. We hebben over Paul de Leeuw en over de ontvoerder van Claudia Melkers die bij Paul Witteman zat. Ik ben zeer benieuwd. Het lijkt mij een hele interessante uitzending. Surf naar de gids.fm. Tot volgende week. Zondag in de perstribune. Een terugblik op de afgelopen media en sportweek met Govert van Brakel. U hoort het zondagmiddag tussen 12 en 2. Sportjournalist Henk Spaan vertelt waarom zijn gras harder is dan dat van de buren. Vuilnisman!